met het Rwesjournaal. Burgemeester De Pla van Heerlen wil wiet kwijt om uit de schulden te komen. Op Radio 1 zei De Pla dat de telers nu vaak opnieuw de fout ingaan... omdat ze grote schulden hebben. Als de gemeente meehelpt met schuldsanering... kunnen ze onder het juk van criminele organisaties uitkomen. De Pla noemt het huidige gedoogbeleid hypocriet. Het is volgens De Heerlense burgemeester onwerkbaar dat wietverkoop is toegestaan... maar de tilt niet. Het is onduidelijk waar het Russische konvooi met hulpgoederen voor Oost-Oekraïne nu is. Ook is niet duidelijk of de 280 vrachtwagens Oekraïne inmiddels in mogen. De vrachtwagens vertrokken gisteren vanuit Moskou. Ze zouden vandaag naar de grens met Oekraïne rijden. Oekraïne is bang dat in de vrachtwagens ook Russische militairen en wapens meereizen. In de Zwitserse Alpen is een passagierstrein ontspoord. Zeven mensen raakten gewond, van wie er vijf slecht aan toe zijn. Alle 200 passagiers zijn inmiddels uit de trein gehaald. Het heeft de laatste dagen veel geregend in het gebied. Door een aardverschuiving zijn de rails geblokkeerd... waardoor de trein ontspoorde. Het spoor loopt langs een bergwand. Drie wagons hangen naast de rails. Maar er zijn geen rijtuigen naar beneden gestort. En op de Filipijnen is een trein dwars door een betonnen muur gereden. Het gebeurde in de hoofdstad Manila. Meer dan dertig mensen raakten gewond. Door nog onbekende oorzaak raakte het voorste treinstel los... en reed het dwars door de muur heen. Op straat kwam de onbestuurbare trein tot stilstand... De meeste gewonden hebben botbreuken. De Canadese zangeres Céline Dion stopt voor onbepaalde tijd met optreden. Ze heeft al haar concerten afgezegd om voor haar zieke 72-jarige man te zorgen. Die leidt aan kanker. Ook heeft de 46-jarige zangeres zelf last van keelklachten. Céline Dion had veel optredens gepland in Las Vegas en in Azië. Het weer nog, komen de komende uren op de meeste plekken nog wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Morgen, vooral in het binnenland, buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Ook dan weer zo'n 20 graden. Vrijdag is het iets warmer, maar dan is er wel kans op onweer. Dit was het NM-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard... Nee, niks de muziekboulevard. Het is tijd voor ZFM Young Zandvoort. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, oh, oh. Tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me, tell me that you need me. Oh, oh, tell me what you want, yeah, Walk, yeah, Walk, yeah, Walk, yeah, Walk, dear. Walk, dear. Walk, walk, walk, walk, I've been waiting all night for you to tell me something that you need me, something that you want. Hij zet hem voor het tweede uur. voor die rudimental samen met Ella Ray Waiting All Night Jason de vuurloop. maar hoe heet dat liedje eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ik zal even kijken hoe dat liedje heet nou. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, Let's a Come and change your life, hot oh, damn it, woo, your booty like two planets, woo, go ahead and go ham sandwich, woo, whoa, oh, I can't stand it, cause you know what to do with that big fat butt, oh yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. wiggle. Shakey, shakey, Just a little, bit of. little. Little, little shake what your mama gave you misbehave you i just wanna strip you dip you flip you bubble babe you what they do taste my raindrops cable now what you will and what you want and what you may do completely separate till i deeply trade it trade it then i take it out take it off eat it ate it love it hate it overstated underrated everywhere i've been can you wiggle wiggle for the D o double g again Wiggle wiggle naar Wiggle wiggle wiggle wiggle nog één nummer, en dat is home van Dotan en daarna komt het dier van de week Ja, Hier komt hij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 No oh. Het is tijd voor het dier van de week. En het gaat over Billy. Over Billy kunnen we kort zijn. Hij is gewoon een leuke, lieve en grappige kater die graag op schoot ligt en heel veel verkriften houdt. Hij gaat graag ook naar buiten om van het zonnetje te genieten. Dus een huis met een tuin staat hoog op zijn verlanglijstje. Billy is niet altijd leuk naar andere katten... maar zou best graag willen samenwonen met een lief en vooral rustig vriendinnetje. Billy krijgt blaas, voer. Wie geeft deze leuke kater een fijn tehuis? Kom gewoon eens langs om kennis met hem te maken... of met, of met een van de andere katten in het asiel. Ze wachten met smartenpunt. Ieder hem land aan de Keesomstraat 5... 2041 XA in Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Goed, dan gaan we verder met de muziek. En dat is Sam Smit. Met Stay With Me.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 Self-control Verder met MyRoom5. Maps. Nee, niet Google Maps, gewoon Maps.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 Zandvoort met nu het tweede uur. Nou, Echt wel goeie. Even de beuk erin. Komt ie! repeat. repeat. repeat. repeat. rave, repeat. Sleep, rave, repeat. I'm just, I'm just dancing I'm just dancing I'm just sleeping Ja, we gaan nu een speciaal verzoekje draaien voor een paardenmanege. Paar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 Rave, rave, rave. Nou, hier komt hij hoor. Manisha Dikert. Love never felt so good. Van Michael Jackson. No. Uit met het programma, maar dat maakt niet zo heel veel uit, want het is namelijk tijd voor het actueel nieuws over het circuit. Je hoort het zo. Ja, dan beginnen we op 17 augustus, de DNRT Super Race Weekend. Op 24 augustus, Spectaculo Sportivo, 2014. En dan 29 tot 31 augustus, de Historic Grand Prix. En dan op 30 augustus zijn ze s'avonds vanaf 7 uur ongeveer in het dorp. Ik moet eigenlijk zeggen, in het centrum. En dan gaan we verder naar de volgende maand in september, 7 september. 50 jaar Ford Mustang. Hier komt Love Runs Out van Run Republic. Nog één nummer, dat kan Get It Be. En dan gaan we verder met het evenement in Zandvoort. voor de jeugd. Dit is trouwens ook zo'n zomerrit. <tied> <tied> De tijd is voor de evenementen Samford voor de jeugd. Vanavond is het ook weer geopend in Club Soho aan de Kostenstraat 1A. Voor de jeugd van 12 tot met 18 jaar en geopend van 6 tot 10 uur. De contributie proeftijd kost 2,50 per maand. Wilt u nog meer informatie over het jeugdhok... neem dan contact op met Floortje Valk 06 36 809. Dan gaan we naar de bunkerwandeling Elke donderdag vanaf half elf. De kosten zijn 5 euro per kind en 6,50 voor volwassenen. De bunkerwandeling is voor kinderen van 4 tot 8 jaar en in de duinen. Er liggen veel bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Samen met de gids kun je de duinen in om bunkers te zoeken... De gids vertelt je van alles over de bunkers. En misschien mag je de bunker wel eens van binnen kijken. Durf jij een kijkje te nemen in zo'n donkere bunker? Voor meer informatie, bel dan naar het VVV-kantoor van Zandvoort. 023 573 7933. Of stuur een mail naar marketing at Dan gaan we naar de Rommelmarkt op Oud-Noord. 23 augustus om 7 uur begint de Rommelmarkt. En de rommelmarkt eindigt rond 2 uur. Dan de dag daarna, de kinderspeeldag, 24 augustus, zondag. Begint om 11 uur en eindigt rond 4 uur. Alle kinderen uit Zandvoort zijn natuurlijk van harte welkom. Dan op maandag 1 september begint de zwemvierdagse weer om 6 uur. En duurt het vrijdag 5 september met op vrijdagavond een disco in het water. De kosten zijn €7,50 per persoon. Het vindt plaats bij Swenbad Center Centerparks op de Vondelaan 60. Voor, voor meer info, kijk op www.zandvoortsevierdaagse.nl Goed, dan gaan we verder met Kensington Streets.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 Maar toch wel lekker. Hier moet je horen. En dat kan wel goed voor de Muppets zijn. nog maar drie minuten. En dan komt Stefan Kollard met CFM Beachmasters. Zeg je?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 We komen er wel, samen naar het slot Hé hey, luister Carlo, zeg eens netjes een dag. dag Nog even en dan gaan we slapen Oh wat heerlijk, kijken we helemaal niks We zijn nog niet klaar.